NAC Breda versloeg Vitesse met 1-0 en Roda JC won voor de derde keer op rij. Het werd 3-2 tegen Peksvolle. Dan het weer nog. Het wordt opnieuw een warme lentedag. Maximaal 18 tot 22 graden. Het oosten krijgt de meeste zon. In het westen is meer hoge bewolking. Morgen opnieuw geregeld zon, maar wel een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. Daten zonder Facebook-koppeling? E matching dating, hoger opgeleiden. Zet uw privacy op 1. Ook dit jaar heeft de staatsloterij Loterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen.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 Beleg met Sintvest in Duits vastgoed. Met een verwacht jaardividend van 6,6% dat u in maandelijkse termijnen ontvangt als voorschot. Kijk op sintvestnl slash Duits vastgoed. daar kunt u op bouwen. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. De jackpot van 10 april staat op 10,6 miljoen. Je hebt nog twee dagen om een staatslot te kopen. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust de 18+. Plus.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 van Berkel uit Lieshout. Vaste luisteraar inmiddels een zeer trouw bron van mooie natuurgeluiden. Die stuurt ons het geluid van deze groene kikker. Dit is de periode waarin de mannetjes en vrouwtjes roepen. Er moet gepaard worden. En ook roepen ze natuurlijk andere mannetjes. Ga vooral een end verderop zitten kwaken, anders kom ik zo nodig even met je afrekenen. Dankjewel, Wil van Berkel. Heeft u zelf ook een mooi natuurgeluid opgenomen? Stuur het ons op via voegenvogels.bnvara.nl. Goedemorgen. Ja, nu zei ik eh, wel groene kikker. Maar er bestaan eigenlijk twee verschillende soorten groene kikkers. De poelkikker en de meerkikker. En dan ook nog de bastaardkikker. Kruising van die andere twee. In dit geval van deze kikker uit Lieshout in Brabant... denk ik dat het om een poelkikker gaat. Want die komt vooral voor op de hoge zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland. Zo lees ik tenminste op de site van RAVON... de amfibieën, vissen- en reptielenorganisatie van ons land. Goed. Tot zover de kikkers. We gaan beginnen. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur is dit Vroege Vogels. De London Mozart Players speelden het vierde deel, het Capriccio uit de Symfonie in C groot van de Boheemse componist Frantiček Antonin Rossler. Russler is het. De Amerikaan John Muir is vooral bekend vanwege de vele boeken die hij schreef over de wildernis, de Amerikaanse wildernis. Hij wilde vooral een groot publiek laten zien hoe belangrijk het is om de natuur te beschermen. Geen toeval dus dat hij de grondlegger is van een aantal nationale parken in Amerika. Voor het eerst is er nu ook een Nederlandse vertaling uit van zijn werk. Met als titel In de Wildernis. Daarin neemt hij ons mee op zijn vele tochten die hij die, die die maakte. De zogeheten muurtracks. In ons land is weliswaar weinig echte wildernis. Maar muurtracks zijn er wel. Op de Veluwe bijvoorbeeld bij Kootwijk. Jeanette Paramoor loopt een stukje mee met Femke Vergeest. Een ervaren muurtrack-gids. Toen ik met een groep... Uh... Ook in deze buurt, een keer was in het najaar, we zagen een stuk mos en daar uh, stond een ontzettend knal oranje zwammetje op. En uh, de eerste reflex van mensen is dan vaak van, hoe heet die? Ja. Ik zeg nou, ook al zou ik het weten, hoe zou jij hem noemen? En dan gaan mensen pas kijken. Dus wat er gebeurde was, de hele groep mensen die gingen op de knieën rondom dat piepkleine oranje zwammetje liggen. En die zei, jeetje, ja, hoe zouden we hem noemen? Nou, iets met goud, want zo mooi is die, ja. goud. Nou, we noemen hem een gouden boszwammetje. Ik zeg, nou, maar dat is toch een prachtige naam, want zo onthoud je hem. Je ja. hebt hem waarschijnlijk nog nooit zo goed bekeken. Als ik meteen had gezegd, dit is een koraalzwammetje of whatever... ja, dan had je misschien helemaal niet meer gekeken naar hoe goed hij eruit zag. Dus dat is het, dat is het principe, ja. Het is eigenlijk een manier om te kijken zoals kinderen dat van nature doen, hè? Ja dat, maar ook gewoon inderdaad even terug naar wat al die zintuigen je vertellen. Niet alleen kijken, maar ook luisteren, proeven, ruiken. Ja, we doen dit natuurlijk wel eens. Hè? Zo van de paden afgaan en zo is natuurlijk hartstikke leuk, maar eigenlijk mag dat niet hè, in Nederland. Nee, op heel veel plekken mag dat niet. Maar uh, gelukkig uh, maakt Stadsbosbeheer uh, af en toe een uitzondering voor, uh, voor ons als wij met een groep uh, op stap gaan in een uh, zogenaamde trek. En dan mogen we wel van de paden af. En dat geeft zo'n ander gevoel aan het beleven van een gebied. Maar Muir tracks, dat zijn eigenlijk gewoon zwerftochten, als ik je goed begrijp. Ja, Muir zijn zwerftochten. Ze beginnen heet. een uur voor zonsopkomst. En die eindigen ongeveer een uur na zonsondergang. Die uh, John Muir, vertel eens, wie was dat? Ja, John Muir, dat was uh, oorspronkelijk een, een schot. Hij is geboren in 1838, dus al bijna twee eeuwen geleden. En hij is op zijn elfde met het hele gezin, zijn vader en moeder en broer... en zussen, verhuisd naar Wisconsin in, in Amerika. Hij is daar, daar opgegroeid, op een boerderij en was heel hard werken. Ja, als hij maar even kon, ik heb een hoofdstuk gelezen... waarin hij beschrijft he, hoe zijn kindertijd en jeugd eruit zag. Hij moest hard werken, maar als hij er maar even tijd had, een uurtje over of s'avonds... dan dook hij meteen weer het veld in of keek in de vijver naar de vissen of... Alles vond hij interessant. Ja, ja, als hij maar even kon, dan uh, sprong hij over het tuinhek. Hij jumped over de back fence <laughs> en dan was hij weg. Het was dus echt een, uh, een natuurforscher. Ja, het was een natuurvorser. Tegelijkertijd ook geïnteresseerd in geologie, in, in sterren. Eigenlijk alles om zich heen. Want hij heeft al heel wat boeken op zijn naam staan, toch? Hij heeft heel wat boeken op zijn naam staan. Maar dat was eigenlijk niet omdat hij zo heel graag schreef. maar omdat hij het zo belangrijk vond. dat andere mensen ook kennis namen. van wat voor een bijzonders er allemaal buiten te vinden was. Ja. Dat was zijn drijfveer. Dus dat was wel heel, heel bijzonder. Want ja, hij had eigenlijk niet gedacht dat hij goed kon schrijven. Maar... Nou, ik heb stukken gelezen van hem. Het zijn gewoon spannende verhalen. Er zit humor in ja. en hij weet mensen zo te boeien dat je, dat je er ook heel snel doorheen bent. Dus het is fantastisch dat er nou ja. voor het eerst een, ja, een boekje van een aantal verhalen van hem in Nederlands verschijnt. Want dat was er nog niet. In de Wildernis heet het. Het is een uh, verzameling verhalen hè? eigenlijk uit verschillende boeken van hem. Ja, inderdaad. We gaan even omhoog klimmen hier. Ja. Ik vind het eigenlijk wel tijd voor om eens een stukje van hem uh, te lezen. Hè? Je hebt wel teksten bij, hè? Zeker, dat doe ik heel graag. ja. Misschien moeten we even een goed plekje opzoeken om dat uh, in te kunnen kijken. Nou, laten we op dat heuveltje gaan zitten. Want... Ja. John Muir vond het echt uh, fantastisch om, uh, om echt hoog in de bergen over de passen te lopen. En alle ravijnen, kloven, uh, maar ook pieken uh, nou ja, te onderzoeken. Ja. Hij heeft vaak als een van de eerste ook uh, de top van een aantal pieken in de Sierra uh, beklommen. En hij heeft een aantal uh, mooie stukken daarover geschreven. En in dit hoofdstuk de bergpassen... Er staat een passage over uh, nou ja, het vallen van de avond. De avond viel en de donkere kliffen lichten op... in de onbeschrijfelijke schoonheid van de Alpengloed. Een plechtstatige rust daalde over alles neer. Het hele onderste deel van het ravijn was gehuld... in de schaduw van avondschemering en ik kroop een holte in bij een van de meertjes... om daar in een beschut hoekje de grond te effenen voor een bed. Toen de kortstondige schemering voorbij was... stookte ik een vrolijk vuurtje, zette een kop thee... en ging liggen om rustig naar de sterren te kijken. Al gauw begon de avondwind in kolkende stromen... tussen de puntige pieken door te waaien... en vreemde klanken vermengden zich met die van de watervallen ver beneden. Kijk, dat moet je dan eigenlijk doen, hè? In je eentje erop uit, slaapzak mee. En dan ergens uh, in een holletje kruipen. Lekker gaan slapen. En dan wakker worden met de geluiden die je wakker maken. Of het licht dat je wakker maakt. En dat is ook een beetje wat we doen tijdens Team Your Tracks. Ja? Dus voordat het echt licht wordt, ben je al buiten. En dan gaan we op pad zonder kompas, zonder klok. Zonder telefoon, zonder verrekijker of camera's of wat dan ook om gewoon maar eens even zo'n dag te ervaren. Zo'n omwenteling van de aarde. En dan maar gewoon maar te ervaren. Dus te eten wanneer je honger hebt. Te gaan rusten wanneer je wil rusten. En niet omdat het twaalf uur is of zes uur is. Uh, en dan maar te gaan waar, uh, waar het landschap je heen leidt. En dan komen we vaak ook heel veel wild tegen. Uh, want die houden zich natuurlijk ook op op plekken... Waar, waar niet heel vaak mensen komen. En dan proberen ze natuurlijk niet op te jagen. Maar uh, als we ze zien... Uh, dan staan we soms heel lang oog in oog. En dat is ook geweldig om mee te maken natuurlijk. Met een ree. Met een ree of een zwijn of een vos. Ja. En soms zie je helemaal geen wild. Maar dan is het zo'n prachtig moment. Net als nu. Die oranje bal die daar nu uh, zo prachtig nog uh, boven de bosrand houdt. Ik vind het ook altijd mooi uh. om te zien hoe de kleuren langzaam beginnen weg te lekken. Als de zon eenmaal onder is. Op een gegeven moment blijven er uiteindelijk alleen nog grijs tinten over en de silhouetten. Dan krijg je een heel ander aanzien van zo'n plek. Ik je nog een stukje voorlezen? Ja, ik wil een klein stukje voorlezen. Dat staat niet in het uh, nieuw vertaalde uh, boekje. Maar dat is een stukje wat gaat over um, hoe John Muir een storm wilde beleven en ervaren. Daar lees ik een stukje uit voor. Ik klom zonder problemen naar de top van de gekozen boom en daar heb ik de grootste bewegingsvreugde ervaren die ik ooit heb meegemaakt. De slanke toppen sloegen en zwiepten heen en weer in de onstuimige wind, bogen en draaiden naar voren en naar achteren rond en rond in een onbeschrijfelijk patroon van verticale en horizontale bogen, terwijl ik me met al mijn spieren stevig vastklampte als een vogel aan een rietstengel. De geluiden van de storm vormden een prachtige aanvulling op deze wilde overdaad van licht en beweging. De diepe bas van de kale takken en stammen treunend als een waterval. De snelle, strakke vibraties van de dennennaalden. Het ene moment een snerpend, fluitend gesis en het andere moment een zijdezachtig gefluister. Het ruisen van de bossen in beschutte valleitjes en het heldere, metaalachtige geklik van blad tegen blad. Ook weer dingen doen die je misschien als volwassene zou remmen... omdat je denkt, nou, dat hoort niet of het kan niet of het mag niet. Of ik val er misschien uit. Ja, maar ja, je hoeft ook niet uh, 30 meter te klimmen. Je kan ook op 3 meter al en dan heb je toch een hele andere blik op de wereld ineens. Het is echt fantastisch. Echt zo ontzettend leuk. Ik zat te denken aan een vergelijking met Jacques P. Thijssen... maar dit klinkt toch allemaal een stuk avontuurlijker eigenlijk. Ja, toch een heel ander soort mens. Maar niet minder belangrijk geweest voor, uh, voor denk ik... bewustzijn en educatie uh, in, uh, in dit deel van de wereld. Ja. Of misschien kon je in Nederland gewoon toen al minder grote avonturen beleven... Nou ja, goed, volgens mij kan je nog steeds avonturen beleven op de Wadden. Of uh, als je ja, hier, waar, van, hier vannacht midden in het Kootwijkerzand bent... ik denk dat het hartstikke koud wordt. Ja. Maar heel helder. Ik denk dat dat ook uh, ja, heel natuurlijk voelt. Maar een beer zal je niet tegenkomen, heer. Nee, dat is waar. Misschien een wolf? Nou, ja. ik hoorde vanochtend ja. dat, uh, dat er weer een wolf is gesignaleerd... aan de zuidkant van de Veluwe. Dus ja, en die leggen grote afstanden af. Dus ja, wie weet... Ik stel voor dat we langzaam weer een beetje richting de bewoonde wereld gaan. Goed idee? Goed idee. Dan en dan Deze dag, uh, wel, John Muir heeft een prachtige quote. Die uh, tot slot uh, misschien nog wel iets zegt over wat hij belangrijk vond. Hij zei, zolang als ik leef zal ik watervallen, vogels in de wind horen zingen. Ik zal de rotsen vertolken. Ik zal de taal leren van vloed, storm en lawine. Ik zal mezelf bekendmaken met de gletsjers in de wilde tuinen en zo dicht mogelijk bij het hart van de wereld komen als ik kan. Steven Cooms speelde de Prelude in Sisklein, klein, opus 9, nummer 1 van Alexander Skriabin. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. We moeten weer waakzaam zijn voor teken. Op de website tekenradar.nl zijn de afgelopen week enorm veel beten van deze verraderlijke insecten gemeld. Volgens Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit wordt met de hogere temperaturen van dit weekend de kans op een beet weer flink groter. Niet alleen teken zijn nu actiever. Met het warme lenteweer gaan er ook meer mensen de natuur in. Het gaat niet alleen om bos of heide waar je een tekenbeet zou kunnen oplopen. Uit de tekenradar blijkt dat een derde van de mensen een beet oploopt. In eigen tuin. Hmm. Meer eerstelingen hoort u op onze Venolijn 035 6711 338. Annemarie van van Veendam. Ik loop hier in het heerlijke Borgeswold met mijn hond. En behalve de narcissen die hier wijdverspreid bloeien... heb ik ook al het eerste tapijtje bos aan de Monen gezien. Helemaal fijn. Reinhard Mulder, Den Haag. 1 april en het is geen grap. We hebben de koolmeesjes mijn hokje weer gevonden en het cameraatje wat erin de hand registreert vol op mosjes. Annemie Kondius uit de Amsterdamse Watergasmeer. Afgelopen dinsdag zag ik in de Tongaard een dotterbloem bloeien. Het was geen kleintje, hij is wel een halve meter doorsnee. Ik heb hier een uit huizen. Onderweg naar huis vanaf mijn werk heb ik drie citroenvlinders zien fladderen. Witteveen, ja, in de Goudse Hout hoor ik hier de eerste zwartkop fluiten. Hans Rikhoff uit Enschede. Volop in bloei zien staan het speenkruid, het eerste hondstraf en zelfs de eerste sledoorn heb ik in bloei zien staan. Anita Hitsert uit Assen. Vanmiddag zagen wij op de grens van Boswachterij Grollo. een laatste ling. Wij zagen nog de hoog boven in de boom zitten. Frans van Schagen gewoon in dit Hoorn. Ik heb zojuist een tjiftjaf gehoord uh, langs de weg tussen uh, wilnis en Kokenge. Erna Plenter uit de Vledder maandag ontdekte ik in de museumvijver en in mijn eigen vijver de eerste kikkeredril Sjaak Witteveen op uh, 4 april zien wij hier op de heentuin Hout. de eerste visdieven boven de grote plas, die zijn ook weer terug, in eentje komt alles tegelijk lijkt het wel ja, zo lijkt het inderdaad. Alles tegelijk. De lente breekt uit. Alles komt uit de grond. Vogels uh, ja, die zijn met hun nesten bezig. leggen Eieren zien we ook op beleefde lente. Daar gaan we het straks nog over hebben. Nou, Blijf uw fenologische waarnemingen melden op 035 6711 338. De provincie Gelderland wil natuurbegraafplaatsen in oude bosgrond verbieden. De verstoring van het bodemleven is te groot bij de kuilen, de graven die meer dan een meter diep zijn. Het verbod moet gaan gelden voor alle bossen die dateren van voor 1850. Dat was in feite al staand beleid, maar nog niet formeel geregeld. De provincie baseert zich op twee onderzoeken. Eén van de onderzoeken is gedaan door ecoloog Wieger Wamelink van Wageningen, Environmental Research Wieger. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, dat aanleggen van natuurbegraafplaatsen in bosgebieden uh, gebeurde dus al uh, in feite niet... Hè, in van die oude bosgebieden. Um, ja, toch kwam het anders in het nieuws hè, de afgelopen week. Het leek grote ophef, maar eigenlijk is er niet zo heel veel aan de hand. Ja, nee, dat klopt. Ja, want het is al heel lang zo dat dat uh, niet mag. Uh, want die bossen die moeten beschermd worden, hè, want die bodem is heel oud. En uh, daar komen speciale soorten bij uh, die, die daar kunnen leven... Dus ja, het was al heel lang zo. En er waren ook al wat meer regels voor. En ja, die zijn nu eigenlijk bekrachtigd. Ja, want wat gebeurt er dan als je in een oude bosgrond een, een graf graaft? Eh, behalve dat er een gat komt, maar die wordt later weer kijk, dichtgegooid. Wat gaat er dan mis met die bodem? Ja, kijk, als je, als je een gat graaft, dan ja, roei je toch die bodem. Hè? En vooral die bovenste laag die erop zit, die verandert dan. En die kan dan ondergespit raken. En ja, de hele structuur verandert en daar zijn wel veel plantensoorten en daardoor ook weer diersoorten van afhankelijk. He, en die, dat soort soorten die bij oude bossen horen, die toch al zeldzaam zijn, We hebben, hebben niet zoveel oude bossen meer met een oude bosbodem. Die verdwijnen dan. Dus het is goed om dat te voorkomen. Ja, en um, ja, nou, ik, ik begrijp dat na die verstoring of eventuele verstoring van die bodem kunnen er dan juist andere soorten weer terugkomen. Ja. Uh, pioniersoort, hè, worden die genoemd. Klopt. Ja, En dat is iets wat wij ook gezien hebben. Uh, het bos uh, waar wij onderzoek hebben gedaan op de Heidepol. Dat is niet zo'n oud bos. Want uh, daar weten we van dat het 100 jaar geleden ongeveer nog heide was. Dat kun je op kaarten terugvinden. En wat wij zagen was dat uh, op een van de gedolven graven... Hè, wordt allemaal netjes weer uh, de bodem wel teruggelegd. En ook proberen ze de bovenste laag wel weer terug te leggen. Maar je raakt dan strooisel kwijt. En op die kale plekjes, daar was heide weer teruggekomen. En dat is toch een leuke soort, zeker in dat bos. Ja, maar dat was uh, in, bij oude bodems is dat dan eigenlijk niet de bedoeling. Ik bedoel, het zijn interessante waarnemingen natuurlijk en uh, ja. uh, interessante effecten, maar bij, bij die oude bosgrond uh, willen jullie dat niet. Uh, provincie wil nu dus dat vastleggen, dat die natuurbegraafplaatsen op oude bosbodems worden uh, gecreëerd. Maar het aantal wel laten groeien op andere terreinen. Is dat een goede ontwikkeling? Nou, of het een goede ontwikkeling is, dat is natuurlijk aan de politiek. Maar wij hebben onderzoek gedaan om te kijken van, ja, wat voor effect heeft dat nou, hè, dat uh, graven. En uh, in de bossen die wij hier dus hebben bekeken, dan zie je dus nauwelijks effect. Of dat je ziet dat bijvoorbeeld heide weer terug kan komen omdat er weer een stukje kale bodem ontstaat. En dat zie je dus ook in de graslanden. Want uh, waar wij hebben gekeken, de heidepolder was vroeger... Nou ja, vroeger, tot vijf jaar geleden, was dat gewoon akkergrond. Dat was zo'n landbouwenclave op de Veluwe. En die wordt dus nu omgezet in natuur. En daar worden dan ook graven gemaakt. Ja, en daar gaat de natuur op de lange termijn dus wel echt op vooruit. Op vooruit? Want? hoe, hoe zo op nou ja, vooruit? Het, werd, het was natuurlijk akker. En op die akker werd mais geteeld of andere ja. gewassen. En dat, nou ja, je kent dat wel. Op akkers bestaat niet veel, behalve wat nee. er geteeld moet worden. En uh, ja, daar komt nu een soort bloemrijk grasland... Hè, wat uh, veel beter past bij de omgeving ook. Ja, en dat is dus wel echt een vooruitgang. Ja. Heel veel soorten kunnen daar dan gaan groeien. En gaat het ook vooruit omdat er uh, ja, lichamen uh, in de grond worden gestopt? Doet dat iets met nou, de grond? Ja, het doet, doet weinig met de grond. Uh, uiteindelijk, die lichamen die verteren natuurlijk. En dan komen wel voedingsstoffen vrij, maar omdat dat zo diep is... Uh, heb je daar als plant eigenlijk, nou, geen last van zou ik zeggen, maar in ieder geval de voedingsstoffen komen dan niet bij de planten terecht. Nee. Je moet natuurlijk wel opletten dat je dat niet doet op plekken waar bijvoorbeeld water omhoog komt, hè, waar kwel is. Nou, daar mag dat dus ook eigenlijk al niet, maar daar moet je nee. dus wel opletten, maar ja. als dat. Goed gaat, dan heb je er eigenlijk geen last van. Want er moet natuurlijk ook op gelet worden, omdat uh, een menselijk lichaam en een menselijke resten ook chemisch, uh, chemisch verontreinigd zijn. Hè? Met van alles wat de mens in zijn ja. leven opneemt. Van alles en nog wat. Ja. Van uh, ja, chemische stoffen tot uh, medicijnen. En ja. Uh, ja, daar moet je dus wel rekening mee houden. Ja, maar goed, dat zit zo diep, zeg je daar uh, als het. Ja. Uh, uh, het water, het grondwater. Uh, uh, als daarop gelet bereik. wordt, ja, dan uh, is dat ja. geen probleem. Goed, uh, Wieger Wamelink, ecoloog bij Wagening Environmental Research. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je. Uh, En wij gaan gelijk even luisteren naar uh, het nieuws, gelezen door Juri Stubinitsky. Tot zo. NTO Radio 1. Het was gisteravond laat erg onrustig in Utrecht. Op meerdere plekken vochten voetbalhooligans... van meerdere clubs met elkaar. Omdat ze ook over de A12 liepen... werd die weg korte tijd in beide richtingen afgesloten. Twintig mensen zijn opgepakt. Voor de tweede keer dit jaar heeft er brand gewoed... in de Trump Tower in New York. Daarbij is een bewoner om het leven gekomen. Het vuur woedde in zijn appartement op de vijftigste verdieping. Begin dit jaar woedde er al brand op het dak.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 Begin dit jaar sloot het land de grens om de smokkel naar Aruba, Bonaire en Curaçao tegen te gaan. Blok belooft nu dat die smokkel beter wordt aangepakt. Het weer, het wordt een mooie lentedag, maximaal 18 tot 22 graden. Vooral in het oosten zon, in het westen hoge bewolking. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar wel een paar graden koeler. Komend half uur in Vroege Vogels, de training van Sea Rangers... dat zijn een soort boswachters op zee... en wetenschappers uit Wageningen en Mexico... die gezamenlijk onderzoek doen naar ontbossing... Het lied van de lente uit de Lieder ohne Worte opus 62 nummer 6 van Felix Mendelssohn. Uitgevoerd door Wibi Suryadi. Ze moeten een soort boswachters op zee worden. De recruten van de nieuw opgerichte Sea Ranger Service... Uit een groep van 47 aspirant rangers wil oprichter Wietse van der Werf nog deze maand 12 jonge mannen en vrouwen selecteren. Die gaan dan later dit jaar op het nieuwe zeilschip van de Rangers Service aan het werk. Toezicht houden op zee, helpen bij onderzoek en onderhoud, dat soort werk. Een onderdeel van de trainingsprocedure is een snel cursus zeezeilen. Voor de kust van Scheveningen voer Rob Buiter een stukje mee met enkele cursisten onder leiding van zeilinstructeur Ed Bussemaker aan boord van de Mammakocha. Verkeerscentrale hier Mammakocha. Mama Mammakocha, verkeerscentrale. Mammakocha, we gaan uh, van de jachthaven naar zee. Zijn er nog bijzonderheden? Helemaal maar kort ja, zijn verhalen begrepen. Op dit moment uh, geen informatie. verwacht ik wel een uh, vrachtschrift naar beneden toe. Om uh, 14.15 uur 15 over. Begrepen, uit. <laughs> je moet wel iets zeggen van je moet ook in je naam roepen. Oh, ja. <laughs> het is even wennen, hè? Ja, dat moet wel officieel allemaal. Nou ja? oh. Zit je klaar om te hijzen? Ja. Trek alvast een beetje aan de val. Ja, hijsen. Ja, dat is okay, ja. Rust, hè? Als je motor is, weet je zal zijn. Dan heb je rust van de Dat is altijd het mooie moment, hè? Het als de motor moment. uit kan. Dat is het mooie van zeilboten: dat je altijd kan varen en dat het lekker rustig blijft. Niet te ver afvallen, want dan ga je een klapgrijp maken. Dus kijk goed naar je vaantje. We varen ruime wind. Dus de wind komt schuin van achteren binnen. Jij bent? Ronald Smit. En dan sta je ineens aan het stuurwiel van een zeiljacht. Ja, inderdaad. Als Sea Ranger in Spee. Precies, precies. Ik probeer tegelijkertijd ook even mijn koers goed te houden. Ja, om ons dus wel op blijven letten. Ja, precies. Had je dit ook in gedachten toen je je opgaf voor dit avontuur? Uh, ja, ja, dit, dit wel. Ja. Gewoon echt de, de, de spectaculaire dingen. Zeilen, duiken en uh, ja, dat, soort, dat soort dingen. Daar, daar ging ik wel echt voor, ja. Even een wissel van stuurman. Jij bent? Ja, ik ben Roy de Waard. En wat voor een idee heb jij bij een bestaan als sea ranger misschien straks? Ja, het, is, uh, het is natuurlijk av avontuurlijk. Het is een bijzonder beroep. En, uh, het is een... Uh... Het is leuk om uh, al die certificaten en deze hele belevenis aan je cv uh, te koppelen. Goed, lekker duiken, lekker zeilen, dat wil iedereen wel. Maar ja, je, ja, moet, je maar... wilt er ook nog wat mee doen. Ja, ja ik uh, wil graag ook een steentje bij, uh, bijdragen aan uh, het verbeteren van de toekomst, uh, de duurzaamheid. Kijk ook altijd goed om je heen hè, voor andere scheepvaart. Kan ook van achter binnenkomen. Goede is ook een onderdeel van uh, varen op zee. Ja, Ed, later dit jaar gaan een deel van deze potentiële sea rangers vanaf hun eigen zeilboot uh, werken op zee. Ja. Is dat een goed idee om dat vanaf een zeilboot te doen? Nou, ik vind het wel heel bijzonder, maar het past wel bij een, uh, bij een schoon milieu natuurlijk. Uh, en de ze uh, zeilboten zijn uh, best wel stabiel. Dus wat dat betreft kan je natuurlijk uh, op zee best wel het een en ander mee doen. Aan de andere kant, ik, uh, ja, het hangt ook een beetje van de soort taken af. Want je hebt natuurlijk uh, met een zeilboot altijd wel een diepgang. Daar moet je rekening mee houden. De, uh, deze boot steekt uh, bijna 2,5 meter. Dus je kan niet vlak onder de kust uh, opereren. Maar ik neem aan dat daar ook wel uh, rekening mee wordt gehouden. Maar het idee om uh, een zeilboot uh, uh, te gebruiken... Uh, in plaats van een uh, slurpende dieselmotor... Ja, dat uh, is natuurlijk wel aansprekend. Ja. Ja. Jij bent Willemijn... Al vaker gezeild? Ja, ik wel. Ik heb uh, van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Dus uh, ik werk op zeilschepen. Oké. Okay. Je bent al uh, een van de ervaren cursisten aan boord dan. Tja. En het is ook nog een soort van afvalrace deze opleiding. Hè? Want er zijn een dikke veertig mensen zijn uh, begonnen... Er is uiteindelijk mijn plek voor, 12? Ja, 12. Maar uh, zo moet je het niet zien hoor. Want het is een uh, enorme ervaring waar je later echt heel veel mee kan. Dus uh, ook al zou ik geen Sea Ranger worden, dan zou ik nog steeds superveel uh, ervan geleerd hebben. Een aantal diplomas hebben gehaald. En dan kan ik uh, wel weer makkelijker terecht, terecht, anders. Maar je gaat er wel echt voor, ja, voor zeker. het Sea uh, Ranger worden? Ja, daar ga ik wel echt zeker voor. Ik, uh, ik uh, was altijd na de middelbare school uh, gaan twijfelen of ik marinebiologie wilde gaan studeren of naar de marine wilde of uh, matroos wilde worden in de zeilvaart. Nou, uh, dit, dit, toen ik hoorde dat dit bestond, het is gewoon een combinatie van alle drie en het is gewoon perfect. Dus uh, ja, ik ben zeker naar het bootcamp gekomen om sea te worden. De van de Werf, oprichter van de Sea Ranger Service. We zijn uh, even een aantal uren op zee geweest met uh, tot op het bot gemotiveerde potentiële <lacht> Sea Rangers. Uh, jullie bedrijf heet uh, Sea Ranger Service. Dus ja, wie zijn de partijen die uiteindelijk van de diensten van deze Sea Rangers uh, gebruik gaan maken? Ja, dus de Sea Ranger Service is echt de eerste Rangerdienst op zee. Het zijn eigenlijk de boswachters op zee. Dus alle nieuwe beheerstaken. En wat we dan eigenlijk noemen is uh, nou, het feit dat er vroeger had je natuurlijk marine, koopvaardij en uh, visserij op zee. Maar de dynamiek op zee verandert. Want er zijn ineens beschermde gebieden, echte natuurgebieden op zee. Uh, er komen nu zeewierboerderijen. Vroeger noemde je het de scheepsvrak, nu is het cultureel erfgoed. Dus alles moet onderzocht worden en behouden worden. Er is steeds meer uh, ja, aandacht voor. Dus je ziet dat er in beleid, dat zowel bij de rijksoverheid als bij lokale autoriteiten. In allerlei landen is er steeds meer vraag naar ja, wie kan die taken oppakken. Ja, en dan zijn de dure motorschepen en de hele hoogopgeleide echte professionals van ja, de kustwacht en marine. Ja, die, die, dat past eigenlijk niet. Dus een wat lager opgeleide Sea Ranger waar we ook langdurig werkloze jongeren in meenemen. Een zeilend werkschip wat ook wat langzamer is, maar wel kostenefficiënter en schoner. Nou, dat past. Jullie zijn ook nu echt een, een eigen zeilschip aan het bouwen zelfs? Ja. Ja, dat klopt. We hebben echt... Uh, hè, op het moment dat je uh, gaat praten in de offshore-industrie, om het even zo te zeggen... en je praat over een zeilend werkschip, nou, dan wordt het toch een beetje gelachen. Dan denken de mensen van, ja, dat kan helemaal niet. Dus om dat te bewijzen, zijn, we hebben we echt ons eigen ja, prototype moeten bouwen. Dus er ligt nu in een scheepswerf, in Hardingsveld, ligt echt een ja, stalen werkschip, 25 meter lang. Uh, daar kan een bemanning van, uh, van acht op met uh, twee tot vier opstappers... En uh, ja, daar kunnen we dus tal van duikexpedities, bepaalde onderzoeksmissies, uh, maar ook echt natuurherstel mee gaan uitvoeren. En later dit jaar, dan moet dat dus echt allemaal echt in actie gaan komen? Ja, dan moet het echt in actie gaan komen. En we hebben, we hebben ongeveer tien taken, uh, zowel in het beheers, onderzoek, echt het herstel van de natuur, dat hebben we eigenlijk uh, nou, opgesteld... En met allerlei partners, zowel bij de overheid, uit de maritieme sector, uh, vanuit de gemeenten, de provincies... is eigenlijk de afspraak gemaakt van, of er wordt, nu, er wordt echt ontworpen van we gaan twee jaar lang dat echt uitproberen. We gaan eigenlijk kijken van wat er gaat werken en wie, welke van die taken werken uiteindelijk niet. Maar ja, dan weten we na twee jaar wel wat zijn de vier, vijf, zes hoofdtaken die we hebben kunnen valideren. Ja, en dan kunnen we op lange termijn echt die Sea Ranger inzet ja, waarborgen. Maar dan moeten jullie dus echt betalende opdrachtgevers hebben... die dit hele avontuur uh, ja, ook betaalbaar maken. Ja, en het interessante is dus... we hebben gezegd, van naast het feit dat we dus een missie hebben... om die natuur op zee eh, uh, beter te beschermen... en ook aan herstel te werken... willen we niet afhankelijk zijn van donaties en subsidies. Dat willen we niet meer. We willen dat natuurbehoud uh, ook gewoon bedrijfsmatig... om het even zo te zeggen, uh, ja, gewoon rendabel is. Dus als je dat ook nog eens kan doen zonder de afhankelijkheid van subsidies en eigenlijk het handje ophouden... maar veel meer door banen te creëren en er gewoon echt werk van te maken. Ja, dat is echt, dat is echt onze passie. Ja, dat zit dus in het ook echt bij, banen creëren. Ja, ja als natuurbehoud een banenmachine kan worden... Ja. ja, we lachen er nu, we lachen een beetje naar elkaar... maar dat is natuurlijk ook politiek gezien... breng je natuurbehoud in een heel ander hokje. Je brengt het op een heel ander niveau. Dat betekent ook dat je echt, echt brede politieke steun kan krijgen... Ja, voor natuurbehoud, wat iedereen wel belangrijk vindt. Maar ja, als de vraag alleen maar wordt richting de overheid van geef ons een subsidie voor dat werk, ja, dan is het toch moeilijk om dat, uh, om dat te verkopen. Je zit nu in ieder geval met uh, wat is het, 47 potentiële Sea ranges... Waar je er uiteindelijk hoeveel van over moet houden? Ja, dus we gaan de 12 selecteren na 5 weken. En dat wordt toch echt wel spannend. Ik, ik, ik had gedacht dat op het moment dat je... Hè, we hebben ook een aantal veteranen, zijn we betrokken, echte mariniers. Nou, dan denk je, hè, dan gaan we de druk opvoeren gedurende die vijf weken. En het wordt best wel fysiek zwaar. Dus ik denk dat er vallen een paar mensen uit. Maar we zien dat die jongeren met de dag meer en meer gemotiveerd. Uh, ja, gewoon meer meer gemotiveerd raken. Dus het is echt ontzettend inspirerend om te zien. En ik denk, ja, gewoon ook heel erg hoopvol. Ja, het is misschien het nieuwe gezicht van het natuurbehoud. Underwater Kiss uit de film The Shape of Water... uitgevoerd door de London Symphony Orchestra... onder leiding van de componist Alexandre Despla. Het regenwoud van Mexico is geen pure natuur. De mens oefent er al eeuwenlang invloed op uit. Veel regenwoud verdwijnt om plaats te maken voor landbouw. Maar soms keert de jungle weer terug in volle glorie. Onze verslaggever Jesper Buursink is in Mexico... met kunstcollectief Casco Land en bezoekt een zogenaamd secundair bos... Samen met tropisch bos-ecoloog Frans Bongers van de Universiteit van Wageningen... en Miguel Martinez-Ramos en Aline Pingaroni van de Universiteit van Mexico... bekijken ze jonge aanwas. Oh, we zijn hier bij een, een, een draad midden in de jungle, Frans. Dit is een de afrastering van een stuk bos wat, uh, oh, even maar, wat wij nu inlopen in, in dit landschap. Pas op. dat? Dus is ja. een beetje... Oké, okay, nu zijn we aan de andere kant van het hek. Waar zijn we, Miguel? Estamos aquí en un espacio muy especial de la selva la Candona, que es un terreno que fue abandonado hace aproximadamente 22 años. Comenzaron un estudio para ver cómo se recupera el bosque en terrenos agrícolas que se abandonan. Wat Miguel Martinez, hier van de, van de Nationale Universiteit in Mexico... die uh, vertelt hier dat we in een bos zijn van 22 jaar oud. En dit gebied is twee jaar gebruikt geweest voor uh, landbouw, voor uh, mais. En nu is er dus 22 jaar ontwikkeling geweest van dit bos. En we zijn dat in een gezamenlijk project aan het volgen. Ja, we gaan dus weer de jungle in eigenlijk, maar ja. dit was mais? Dit was Mais in, in 1994, 1995 en 1996 die, die persoon is dat verlaten. En in 2000 zijn wij hier begonnen met uitgebreide metingen van... hoe gaat dat proces van regeneratie van het bos, hoe krijgen we weer een nieuw bos. Zullen we erin gaan? Oké, maar bos. We moeten op het pad blijven, hè? Wat zei je eerder. In deze kamer moet je heel veel nadenken, want we doen investigaties. We passen in een area waar er veel planten zijn, die de toekomst van het toekomst zijn. Je moet ook nadenken dat dit niet verandert. Er zijn hier overal kleine plantjes of niet, Frans? Ja, er staan kleine plantjes en omdat wij hier onderzoek doen, willen we niet dat al die plantjes vertrappen worden. Dus, dus iedereen moet heel voorzichtig op het pad blijven. Want anders wordt de, zijn wij als onderzoekers al de regeneratie van de bos in de... Voorzichtig de voeten neerzetten. Wat hoor ik nou? Eline? Wat is Een Het is een pagarito. Dat is een kleine vogel. Ja, het is een klein vogeltje. is van die zwarte met van die witte befjes. En die flikken met die veugels. Een soort balsachtig iets wat mannen doen voor de vrouwtjes. Aunque sonido insect of Ja, dat is wel, dit is een interessant punt wat ze zegt. Ze zegt dat, dat vaak het bos ons voor de gek houdt. En soms denken we dat het een bepaald iets is. En dan blijkt het uiteindelijk een of andere gek insecten zijn. die een vogel nadoet of klinkt als een vogel. En dan, dan denken we dat het een vogel is, maar dan is het gewoon een insect. Maar dit, deze boomjes worden allemaal onderzocht hier. Ja. In nou, deze area van 50 meter 20 meter zijn we de planten die zich ontwikkelen. van de semillas wordt een Wat Miguel vertelt is dat we hier in, in, in plotjes van 20 bij 50 meter dat we al die boompjes volgen. Al die boompjes dikker dan 1 centimeter op de hoogte van de borst, die worden dus geëtiketteerd en die worden elke jaar opgemeten. 18 jaar, no? Dit is dat secundaire bos. Hè? Misschien kun je, kun je nog even uitleggen Frans, wat het nou precies is? Ja, het secundaire bos is eigenlijk een bos wat, wat teruggroeit... nadat dat mensen het of hebben verlaten of door een of andere reden... dus het landbouw hier is opgehouden en dan komt dat bos gewoon vanzelf terug. Dus dit wat we hier kijken is natuurlijke regeneratie van een bos... binnen deze regio. Ja, ik kan me het zo moeilijk voorstellen dat dit gebiedje hier... want we staan echt in een soort... Ja, het is gewoon echt jungle. Ik zie lianen, ja, dikke bomen, groen, hoog... Ik kan me niet voorstellen dat dit nou maisveld was. Ah, y, y hace mil años eh, había una población de mayas aquí... Ja, dit bos is dus een deel van de grote cyclus wat, wat hier gebeurt, wat mensen doen. Dus ze hebben landbouw en dan wordt worden een stukje verlaten, gaan ze ergens anders landbouw doen en laten ze dat bos een, een, een tijdje regenereren. Voor, voor hun doel, onder andere voor het, het verbeteren van de bodem uh, over die tijd. En als je, als je dat dan kijkt naar, naar, naar verschillende bosjes van verschillende leeftijden, kun je die aan elkaar plakken en dan kun je uiteindelijk een begrip krijgen van, van die hele cyclus, hoe dat werkt. En dat zijn we hier eigenlijk aan het doen. Dus we hebben twintig plotjes van verschillende leeftijden die we dan allemaal volgen en dan kunnen we uiteindelijk begrip krijgen van nou, hoe gaat het hele proces van uh, wat die boeren doen en, en, en wat daarna de regeneraties van de bos en hoe snel dat, dat gaat uh, om dat proces te doorgronden. 39 jaar, 40 jaar. Aline, hoe komen die zaden hier eigenlijk? depende van het type van arbor. Ja, er zijn eigenlijk eh, twee belangrijke manieren voor zaden om hier te komen. Eentje is via de wind en dat is ongeveer 20% van de, de soorten. En de andere manier is via dieren en dat is ongeveer 80%. En die dieren dat zijn voornamelijk vleermuizen en vogels en apen en, en grond, ook grondlevende squirrels, eh, eekhoorntjes en eh, agoutis bijvoorbeeld. Kunnen we misschien even wat planten bekijken? Wat, wat hier staat. Sí, hay ja, por ejemplo estas plantas pequeñas como arbolitos, no? kleine ja, bomen inderdaad. Son de una ja, familia van zowel hier, eh, que tiene un líquido blanco. Hij breekt hem af en er komt een witte vloeistof uit. Se llama látex. Ah, ja. Látex blanco. Sí. Esta es una planta que het is een plantje van een anderhalve meter hoog. Met van... Stelt eigenlijk niet zoveel voor. Stelt eigenlijk helemaal niet zoveel <laughs> voor. En het en, en, is inderdaad een, een sapotacee-plant dus met, met melksap. En dit is een genus dat heet Pauteria. En in een hele verwante van deze is, is de hele beroemde Mamei. En dat is een vrucht met rood vruchtvlees... zo groot als een, als een grote tennisbal. Twee keer zo grote tennisbal, denk ik. En waar mensen waar iedereen graag wil eten hier. Dat is echt fantastisch, fantastische vrucht. En dus dan is ook in deze secundaire bossen komen dingen, deze dingen in... en dan na 20, 30 jaar dan zijn, die, zijn het grote bomen en dan gaan die reproduceren. En dan zijn mensen helemaal blij, want dan hebben ze maar mij in hun bos. Zijn er bijvoorbeeld ook zeldzame planten hier, Aline? Ja, natuurlijk, ja, er zijn species raras. In sí, de de, de, dit gebied, zegt uh, Aline eerst, van, dat hier wel degelijk zeldzame planten voorkomen. En het zijn vooral soorten die later in de su successie in het systeem komen via specifieke dieren die door het, uh, door het bos komen en die hier dan een uh, bepaalde omgeving hebben. Dat is een valor aggregate aan het bos en aan de biodiversiteit van het bos. Hier, niet in dit maar hier, de aquí, coroza... een, een dat hier vlakbij, een kilometer of zestig hier vandaan, is een, is een soort eh, La Candonia schismatica. Dat is één is soort van één familie en dat hebben ze een, een jaar of tien of vijftien jaar geleden hebben ze dat gevonden. Dat komt eigenlijk alleen in dit gebied voor en nergens anders op de hele wereld. Dat is echt super zeldzaam en endemisch voor deze regio wel hoopvol eigenlijk, vooral is het dit, bedoel de, de 20 jaar dit bos, oké, okay, daar komt ook een pluisje in daar, dan beneden. Ja. Uh, je ziet het bos zichzelf regenereren mm -hmm. while we speak, met een ja. vogeltje erachter aan, mm -hmm. zie je dat? Ja, ja. Ja, dat is inderdaad interessant. Dus hier, een kolibrietje, zie je dat? Zie dat daar? Oh, die zit achter, die zit achter de pluisje ja, oh, okay. het pluisje aan. achter het pluisje Pluisje gaat naar beneden toe, het kolibrietje gaat erachterheen... en op het begin moment gaat hij weg. Dit stemt toch hoopvol, eigenlijk, dat dit 20 jaar geleden een maisveld was... en dat je gewoon de jungle weer terug kunt laten komen? Of is dat, is, is dat te makkelijk? No er nou, is een groot verschil kijk in dit gebied is een vrij rijk gebied dus hier is de stem inderdaad en dat was jouw vraag erg hoopvol omdat het heel snel gaat maar uh, Miguel zegt ook dat in andere gebieden met bijvoorbeeld met armere bodems zandgronden in de Amazone waar van natuur het systeem veel langzamer is dat, uh, dat de, de impact die mensen op het bos hebben veel erger is en veel intensiever en dat daardoor de regeneratiemogelijkheden veel langzamer gaat en als dat een heel extreem is dan, dan met, met langdurig gebruik, dan kun je op een gegeven moment uh, op een punt uh, belanden en daar is hij bang voor waar je, dus een, waar je niet meer terug kan. Waar je dus zeg maar, van het ene systeem naar een ander systeem teruggaat, wat dan het systeem gaat domineren. Wat niet met bossen, maar savanne of, iets, of een boeslander. et cetera. systemen ja, Ik vind het hartstikke mooi, de jungle, maar worden echt helemaal opgevroten door muggen. <laughs> ja, in, ja, ja. Dat is we komen van daar? Zie je? Al dus uh, Jesper Buursink daar in Mexico. In dat, uh, dat bos dat weer uh, gecreëerd werd. We gaan nog even luisteren naar een muziekje. En daarna gaan we luisteren naar Sternieuws.